De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het EK goed begonnen. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd van Spanje met 5-1. Drie doelpunten werden uit een strafcorner gemaakt door Jebby Jansen. Oranje is als regerend wereldkampioen titelfavoriet op het EK in het Duitse München-Gladbach. Als de Nederlandse hockeyvrouwen Europees kampioen worden... zijn ze meteen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Sivan Hassan heeft zich op de WK Atletiek in Boedapest geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Ze begon voorzichtig aan de race en bungelde lang achteraan, maar in de slotronde liep ze al haar concurrentes voorbij. Vanavond komt Sivan Hassan ook nog in actie in de finale van de 10.000 meter. Verder komt ze op de WK in Boedapest uit op de 5000 meter. Het weer. De bewolking neemt af. Op de meeste plaatsen is het droog. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een gat op 25. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velzen. Je hebt daar vijf minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. nu Zandvoort op zaterdag. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Dit is een hele grote hit geweest uh, nou, in de jaren negentig. Je the en What is Love. Het is pleitend naar het nieuws en weer van drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag, twee uur alweer. Uh, Benno, wat gaan we daar en allemaal doen? Ja, we gaan dus even kijken. We gaan even wat uh, uh, inhaakdagen straks doornemen. Want uh, in dit uur hebben we het ook met Chris Schotanens... over de Internationale Dag voor de Fotografie... Um, Chris is de afgelopen dagen, afgelopen weken... natuurlijk op het circuit geweest... in de voorbereidingen van uh, het uh, Grand Prix. Um, daar heeft hij op Facebook uh, allerlei foto's gepost... die eigenlijk door het circuit weer zijn overgenomen. Dat is dan wel weer leuk om te zien. Um, uh, we gaan dit dus van Chris zelf horen hoe dat eigenlijk allemaal is geweest, die opbouw. Leuk, leuk, ja. leuk. leuk. En, um, nou, en dan hebben we natuurlijk de evenementagenda. Want Chris zit in het uh, tweede half uur van, uh, van dit uur. En daarvoor hebben we de evenementagenda. En straks heb ik natuurlijk vreselijk nieuws over Wereldmuggedag. En laten we de, de, de, vanochtend even niet vergeten... De, de, wat er gebeurde bij het circuit dat die activisten van die... Uh, hoe noem je ze Extinction Rebellion. Ja, fijn, dankjewel. Die hebben de, de ingang geblokkeerd van het circuit. nemen omdat ze inmiddels uh, weggesleept zijn. Want dat kwam op Facebook terecht. Ja, als dat. ze vastgeplakt zitten aan, uh, aan, aan de baan dan in ieder geval. Uh, ja, ja, ja. aan het afval, asfalt Ja, ja, daar, de, dan, uh... ja. Uh, de collega's van Salford Insight hebben dat uh, keurig gepost op, uh, op hun website en uh, op Facebook. En Rob Petersen, de voormalige speaker van het circuit, die, die schreef daarop van, nou, uh, je kan gewoon wegslepen hoor, want ze zit op privéterrein. Dus uh, niks openbare weg. En weg met die gasten. Maar uh, we zijn natuurlijk eigenlijk reuze benieuwd... hoe dat is afgelopen. Dus mocht iemand dat weten... Neem even contact op met de studio. Uh, 023 57 30393 is het uh, nummer daarvoor, uh, Benno. Geweldig. En, 57 nou. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk lekkere muziek uit de jaren 80. Uh, ja, mm. nou, ja, het zit er een <lacht> beetje tegenaan. We gaan oh, even naar het strand toe. Oh, Heerlijk. Lekker. Nou, komt-ie aan. Oh, hey, oh, hey, oh. I'm gonna kill over talking on Talkin pon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach.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 They got them e. They're not gonna make you sing I wanna have sex, I Not disappointed Ja, op een, een of andere manier, ook klinkt dit echt als een race radio plaat. Ja, heerlijke muziek. Deze, ja. De oude single van R.E.M. en Losing My Religion in een nieuw jas door Ian Storm. houd die platen in de gaten. Waarschijnlijk gaat het wel een hit worden. Okay, Jij hebt we weer wat nieuws voor ons. Het is een nieuwe plaat. Ja, het is een hele nieuwe plaat. Oh, wordt wordt lekker zeg. Ja. Eindelijk is het een goede nieuwe plaat. Dat bedoel ik. Ja, <laughs> ik heb lang moeten zoeken, maar dan vind je wat. Oh ja, ja. Nou, het zal niemand ontgaan zijn op Facebook. Vele foto's van alle Zandvoorters. Dank je wel daarvoor. Voor natuurlijk de raceteams die zijn gearriveerd. En zo ook het Haas Formule 1 team. Een mooie foto op, bij de collega's van ZandvoortInside.nl. En dat brengt mij eigenlijk op de dieren. Het is namelijk vandaag internationale dag voor de Oeroutang. En, en die gelegenheid grijpen we dan ook aan om deze prachtige mensenaap in het zonnetje te zetten. Een speciale dag voor deze roodharige aap is hard nodig, want door het boskap voor het winnen van palmolie en door stroperij is het een ernstige diersoort geworden. En uh, wist je dat er twee soorten oeren oetang zijn... Uh, die allebei in Indonesië voorkomen? De ene woont op het eiland Sumatra en ander de andere op Borneo. De oeren-oetang is na de gorilla de grootste aap... en een mannetje kan wel tot 90 kilo uh, gaan wegen. De oeren-oetang in het Nederlands betekent bosmens... en de oeren-oetang uh, uh, leeft vooral in bomen en is superlenig... En hij heeft hele lange armen. Als hij ze spreidt kan hij het wel een, een totale breedte van 2,30 meter worden. En deze aap is heel slim. En insectenbeter gaat hij tegen door planten in zijn slaapnest te verwerken die insecten afstoten. Nou, dat is natuurlijk uh, buitengewoon uh, slim van de buik. En dat brengt mij op de Wereldmuggendag. Dat is morgen... Uh, dan in 1897 ontdekte de Britse arts Ronald Ross... dat muggen verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van malaria. Was je erbij, uh, Benno? Uh, uh, yeah, nou, misschien wel, maar dan in een ander leven. Oké. Okay. En we vinden, we, wij met z'n allen vinden uh, muggen buitengewoon vervelend. Het is overigens in de laatste jaren wel minder muggen gekomen... door, uh, nou ja, door alle bekende oorzaken. En, uh, maar we weten een heleboel dingen, eigenlijk nog niks. Uh, dat uh, muggen zijn de dodelijkste dieren op aarde. Daarom hebben we er natuurlijk ook zo'n hekel aan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er jaarlijks 725.000 mensen aan ziekte die door muggen zijn overgebracht. Er zijn op de wereld maar liefst 3.200 verschillende soorten muggen. En uh, eens even kijken, uh, je vraagt je misschien ook nog wel eens af waarom muggen altijd rondom je hoofd vliegen. Uh, dat komt omdat ze worden aangetrokken door menselijke adem. Ook kunnen muggen via koldioxine, die wij uitarmen, je lichaamstemperatuur en bloedtype meten. Nou, daarom, ik, huh? daarom moeten ze mij altijd hebben. Wat is uh, dat voor verhaal? Ja, ja, ja, ja, ja. En de meeste muggen blijven binnen een straal van anderhalve kilometer van waar ze zijn geboren. Muggen hebben een enkele aan fel zonlicht. Daarom zie je ze vaak bij zonsondergang tevoorschijn komen. En de priktijd van een mug... Heeft gemiddeld, duurt gemiddeld 50 seconden uh, heeft nodig om te bijten. En 2,5 minuut om zich vol te zuigen met bloed. Nou, Dat overkomt mij dus wel eens op mijn volkstuin. En in die 2,5 minuut... Heb ik ze meestal al te grazen genomen? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, je wordt er echt. Uh... En dan spatten ze uit elkaar. Uh, nou, ja. <laughs> Zo, Ik, ik laat moet er wel even een verhaal van maken. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, nou, Ik laat het natuurlijk niet <laughs> helemaal volzuigen met bloed. <laughs> mijn bloed <bloedmanoten laughs> <benen. laughs> En um, Dus ja, ik mag ook geen bloed meer geven van de bloedbank. Nou, dan krijgt de mug mijn bloed ook niet. Zeker dus, niet, zeker dus niet. Dus ik roze erop los. En, uh, en tenslotte wil ik even afsluiten uh, met. Uh, vandaag is het de internationale dakloze dierendag. En even kijken wat staat er. Op deze dag wordt kennis gedeeld over natuurlijk de huisdierenoverbevolking En die proberen ze te voorkomen. En in 1992 heeft de Internationale Society for Animal Rights... dit deze dag uitgeroepen tot Internationale Dakloze Dierendag. En ja, er is natuurlijk altijd veel begrip en respect voor en daar hebben wij tenslotte Dierenthuis Kennemerland voor. Zeker het dier van de week, hè? Straks weer. Ja, best van de week. Ja, ik blijf echt een uh, miracle vinden. Dat zo'n zwarte schijfje wat dan uh, ronddraait. En een uh, singeltje, een 7-inch, uh, zoals we dat uh, vroeger ook wel uh, noemden. En ditmaal van de, de Culture Club en uh, It's a Miracle. We draaien hem helemaal hier op de zaterdagmiddag. En uh, we houden de nieuwtjes uh, uiteraard op de hoogte. We hadden het net al eerder over uh, Extinction Rebellion. Ja. De actiegroep uh, die, uh, is uh, vanmiddag... Uh, of vanmorgen eigenlijk al bij het uh, circuit, bij het hoofdingang uh, gezien. Ja, 11 uur uh, hebben ze, zijn ze begonnen met hun actie en, uh, van, de, van deze milieubeweging. En ze hebben de entree van het circuit geblokkeerd. En de actie is gericht tegen de Formule 1. En de hoofdsponsor van het evenement, uh, beide worden verweten, slecht te zijn voor het milieu. Nou ja, en die... Uh, ...actie die, de, ja, je zou er bijna van in paniek raken, want je denkt, nou, voor de hoofdingang... ...dan kan niemand dus meer het, het, het, het circuit op. Maar, niet getreurd, um, het waren ongeveer twaalf mensen. Rond twee uur, schrijft de krant, zijn krant, zaten ze er nog steeds. En het is nog niet duidelijk of ze uit zichzelf of anders een beetje geholpen worden om te vertrekken. De vrachtwagens van de teams die hebben er eigenlijk helemaal geen hinder aan ondervonden. Want uh, ze zijn via het naastgelegen naast parkeerterrein het circuit opgereden. Kijk, wel truc, <laughs> ja, ja. Geweldig. Ze zaten misschien wel bij de verkeerde ja, ingang. Al ja, ja, ja, ja. Oh, moet... is er nog een ingang? Oh ja, ja precies. <laughs> nou ja, in ieder geval, uh, ja, de, ja, ze blijven het nog uh, wel even waarschijnlijk ja, zo, daar. Zo kan je het lang volhouden ja, natuurlijk. Zeker. Nou, ja, zeker. Bl lekker blijven plakken, zou ja. ik zeggen. Daar, en daar, vooral een week lang. Een week lang bij het circuit. Precies. Wij hebben er geen last van. Nee, nee, nee. Dat zeggen we. Volgende week hebben we er uiteraard ook geen last van. Want dan zijn we er met uh, CFM Race Radio. Vanaf vrijdagmorgen 10 uur tot, uh, uh, tot uh, zondagavond. 6 uh, uh, uur. Dan zijn we er eigenlijk ja. bijna continu. Precies. Van 10 tot 6 uur vanuit uh, Racecafé Café Rabbel. Ja. Dus uh, wij houden volgende week alles op de hoogte wat betreft het circuit. Als ik in Zandvoort ben...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 I'm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 Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn bol De kop is staat te zweten, iedereen moet eten De en uit z'n missen wil je niet De Formule 1, e. de Formule 1 e. Ja, maar. Dat dachten ja. de, de actievoerders uh, waarschijnlijk ook. Salvoort, daar moet je heen. Meer ja, dan strand alleen. Ja, ja. Het circuit, ja, die actie, uh, ja, dat uh, maakt al wat los op de socials. hè? Ja, inderdaad. Op X, hè, dat vroegere Twitter, vreselijk allemaal weer. Geen, geen stijl, die geeft deze, uh, deze beste mensen een, uh, even nog een, een, uh, een plaagstootje terug... Die zegt, uh, beste vrienden, wisten jullie dat wielrennen... zeven keer zoveel uitstoot veroorzaakt als uh, de Formule 1? En dat wielrennen ook allerlei oliesponsoren uh, heeft? Gratis, tippie voor ons. En, uh, nou, zelfs een, uh, iemand in Oeganda... die, uh, die heeft het uh, bericht opgepakt en uh, ook retweets heet het, geloof ik. En zo gaat het eigenlijk maar verder. En um, nou, dan nog een, even kijken... Uh, David Koolthart, die, uh, die verheugt zich op komend weekend. Oh, dat is leuk. Blijkbaar is hij erbij. En nou, David, uh, welkom zou ik zo zeggen. Hij en, is uh, uh, verslaggever hè, bij uh, Formule 1. Oh, dus, hij is verslaggever. Ja. Kijk eens aan, ja, dat uh, weet jij dan weer gelukkig. Uh, eens even kijken, mocht je geen genoeg van krijgen van, uh, van Autosport... dan in Pathé, de bioscoop, daar draait de film Gran Turismo... en uh, die draait daar, dat is een, uh, een ultiem succesverhaal... Over Jan met dubbel N, Marden Boerog, die als tiener dankzij Gran Turismo Game Skills in reeks Nissan wedstrijden won. En zo een echte professionele autocoureur werd. En daar gaat deze film over. En die heeft dan als actie avontuur. En nou, daar kan je dus bij Pathé... toch helemaal in die race weer terechtkomen. Dan hebben wij eens even kijken, waar uh, moet ik het natuurlijk allemaal eens even... Ja, bij de evenementen, daar gaan we nu naartoe. Toch Rob, uh, want... Uh, ja, de, ja, ja, ik zit ja. nog even te kijken naar de, de, de films, want uh, ja, we hebben natuurlijk Barbie. Barbie. Daar had je bijvoorbeeld heen kunnen gaan, uh, Benno, want... Ja. Uh, ja, Barbie is er vanaf 19 juli, die uh, film. Ja, ja. Die scoort een 7,6 uh, op dit moment. Ja. Maar is wel film nummer 1. Ja, ja. Film nummer 2. En daar ga je dan wel weer heen. En er gaan heel veel mensen heen. Ja, Oppenheimer. Is uh, Oppenheimer een ja. hele lange zit. Ja. Drie uur lang duurt uh, die Zonder film. Zonder pauze, hè? Zonder pauze. Gaat dus, gewoon aan één stuk door. Dus je moet even een kathetentje aanleggen. Want <laughs> en je moet uh, goed de, de draad blijven volgen. Want, uh, Ook dat toch. Anders ja. weer de draad kwijt. Ja, ja, ja. ja 8,4 ja, ja. scoort... Uh, die film. Dus nou, okay. die doet het enorm goed. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, eens even kijken. Dan gaan we door naar de evenementenkalender. Uh, uh, ja. ja, ik moet even zoeken. Um, even heel wat anders. Uh, het, we kregen een persbericht van, het, um, van de stad Schouwburg in Haarlem. Dat wegens succes koning van Haarlem extra voorstellingen gaan in de verkoop. En Club Keno opent voor de vierde keer het culturele seizoen. ...van de Haarlemse stad Schouwburg En dit jaar met de muzikale familievoorstelling Koning van Haarlem. En er zijn inmiddels 3000 kaarten van verkocht. Dus het gaat helemaal geweldig. En eens even kijken. En er zijn twee extra voorstellingen aangeboden op uh, zaterdag 9 en zondag 10 september. Tickets zijn inmiddels online te koop. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als het zo'n succes uh, is. Kaarten kosten trouwens uh, 16,5 euro. Um, eens even kijken. Dan hebben we nog een um, uh, website. is stadsgouwburghalen.nl Dan even heel wat anders. Dat is een concert die gaat uh, op, ook op 9 september. En dat gaat over de stichting uh, Helene Geluiden. Um, in het Circus Hakim. En dan hebben we, het bestaat 10 jaar. En die uh, hebben een concert... En dat uh, op 9 september aanvang 7 uur... Um, inloop half uh, 7 En dat gaat over de traditionele Indische muziek... met ook uh, muzikanten uit India. Die oh, maken hem, een wereldtourney. En deze mensen komen speciaal naar Haarlem toe. En het zijn ook wereldberoemd in India. En er wonen een paar mensen hoor in India... En, maar die komen in Haarlem dus een optreden voor zorg op 9 september. En de mensen van wereldmuziek, ja, die kunnen hun hart ophalen. Zeker nou mooi. En dat allemaal op de website. Uh, even kijken. Ja, voor meer info: uh, www.manitee-mondiaal.nl. En nou, van de week heel veel activiteit. ook rondom uh, de Dutch GP natuurlijk, hè, Benno? Ja, heel veel. En daar hebben we natuurlijk uh, Race Festival Zandvoort uh, voor. En daar vind je eigenlijk uh, heel veel activiteiten op terug. Het complete en... programma staat erop. Ja, en uh, sterker nog, ik zag net uh, dat die uh, was aangevuld. Uh, eerst was het rabbel met een arrangementje, maar een heleboel. Restaurants die uh, hebben dat initiatief ook overgenomen. En zijn uh, uh, uh, uh, arrangementjes gaan organiseren. Dus uh, nou, ik denk dat uh, heel z'n wordt overal terecht kan. Zeker. En we hebben heel veel uh, vlaggetjes. Ja, wij wel. Zo ook wij in de studio. Ja, Helemaal ja. gezellig. Haha. En volgende week ook bij hebben We vlaggen erop los hier. Wij wel.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 Voort. Voort. Ik stap weer uit de tent om mijn sandalen. Waar kan ik hier een u halen? En kan ik met mijn telefoon betalen? Wat zijn we lekker weg, ver weg? Ik kom maar dat ik niemand tegenkom. En toch heb ik de zomer in mijn Nou, deze plaat van uh, Kai, uh, die hou je nog even te goed, hè? Het is een AI-plaat, uh, gewoon gemaakt door een computer, uh, Benno. Deze oh, ja? single? Nou, ja, een uh, lekkere zomersingel. Uh, gaat vast zeker een hit worden. We hebben aan de telefoon uh, Dolly Tempirik. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Hallo, welkom, welkom, welkom in de uitzending bij ons. Dank je, dank je, Ja, wij lazen net een post van jou uh, dat je nieuws had over Extinction Rebellion. Want uh, die zouden er nog steeds zitten, klopt dat? Ja joh, het is, het is toch niet... Ja, vanochtend zaten ze er dus al. En uh, ik, ik was even een rondje aan het doen met mijn scootmobiel. En ik ging, ze, nou ja, een kwartiertje geleden ging ik terug... En uh, ja, het zaten er nog. Alleen met die verschil. dat er vanochtend stonden er twee of drie politieauto's. En uh, ja, ik ging dan dat pad op dat, dat achter Center Park loopt. Weet je wel, zo ja. door het daar. Ja. Nou, ik kwam die hoek om, je weet niet wat je ziet. Wat een overmacht aan agenten. Oh, een ja? Allemaal busjes, Chaussé en noem maar oh. op. Dus ik heb. ME? ME heb ik nog niet gezien. Oh. oh. Uh, maar uh, ik, ik heb een idee dat, uh, dat er straks wel wat uh, gaat gebeuren hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja, ja hoeveel ja, ja, mensen zitten ja. daar ongeveer? Nou, ik, ik, uh, ik ben er niet heel erg dicht in de buurt gekomen. omdat het zo verschrikkelijk druk is op dat punt. Oké. Okay. Uh, dus ik ben vanaf de overkant heb ik het even staan aanschouwen. Het, het, het, het, het lijkt me een. een een paar tientallen mensen ja, ja, ja, ja, ja. die daar zitten, okay. dus niet heel erg veel, maar ja, het is, het is heel lastig te zien, want er gebeurt ook zoveel omheen en er lopen natuurlijk mensen omheen die er weer niet bij horen mm. en uh, het, is, het is erg druk daar op het moment. Ja. Maar uh, ja, ik weet niet waarom, uh, waarom het zo lastig is. Ik, ik ben bang dat ze zichzelf vastgelijnd hebben of zo. Dat ze daarom nog niet weggehaald zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja het zal toch niet gebeuren. Maar ja, je weet het niet, hè? Nee. Ze, zijn, uh, ze zijn tot alles in staat. En dan denk ik, jezus jongens, waar zijn jullie hier godsnaam mee bezig? Ja. kun hey. je denken, nou werkelijk dat je zo'n wereldevenement met, met, met een paar mensen kunt gaan tegenhouden of... Dat je het er niet mee eens bent, prima, weet je wel. Maar wat, wat gaat dit weer de, de samenleving allemaal extra kosten? Jawel, ja. maar het is gewoon aandachtvraag hè, wat ze doen. Tuurlijk. En het lukt, ja, maar... lukt op zich wel natuurlijk. Want wij hebben het ja. er nu over in ja. andere media. Dus, uh... Ja, maar goed, weet je, dat kan natuurlijk op een heleboel manieren. Ze hebben, uh, ik meen, vorig jaar, nee, twee jaar geleden hebben ze ook enorm geprotesteerd. En uh, toen kregen ze ook wel aandacht. Ik bedoel, toen gingen ze op verschillende plekken gingen ze dansen, zingen en, en declameren. En dan denk ik, nou ja, goed, je maakt je punt. Want ja. dit, dit is, dit is uh, gewoon, uh, ja... Dit, dit gaat uh, mijns inzien net eventjes een stap te ver, hoor. Ja, ja. Ik bedoel, weet je wat het is? Op, op zo'n manier maak je natuurlijk ook weer dat je, uh, dat je de sympathie weer tegen je gaat krijgen, hè? Ja, in Zandvoort maak je geen zeker geen vrienden. Absoluut niet. Nee, maar ik denk landelijk sowieso ook niet. Weet nee. je, dat je protesteert en dat je het niet mee is bent prima, maar je, je moet wel weten waar je grenzen liggen. En ja. Nee, maar ik, ik heb het idee dat er, dat er straks wat staat te gebeuren. Oké. Okay. Nou ja, uh, Dolly, uh, ik zou zeggen... Hup in je scootmobiel en <lacht> ja. houd Hou het in de gaten voor ons. Nee, mocht je wat uh, opvangen, uh, Dolly, dan horen we het graag van je. Dan kan ik met nog wat sneller erachteraan. Oké. Jij bent onze uh, racende reporter uh, vandaag. Uh, ja, uh, <lacht> dus, uh... Ik zie nu net ook al uh, motoragenten langskomen, Die kant op. Oké, okay. dus... okay. je hebt er zicht op. Uh, dat is... Uh... De richting, de weg langs het circuit. Ja, uitzicht door Dolly Tempier. Ja, nou, hartstikke mooi. Mocht er nieuws zijn, Dolly, horen we het graag van je. Dan kunnen we de luisteraars op de hoogte houden. Ja, maar ja, zit thuis dus. Ja, je weet het nooit, hè. Misschien vang je wel als eerst een nieuwtje op. Dan houden wij ons aanbevolen. Dat straks de, dat ze met de boevenwagen langskomen. Dat ja. wel ik meteen. Oh, oh ja, <lacht> nou, dan weet je het meteen. Uh, dankjewel ja. voor dit moment. En misschien tot een andere keer. Dankjewel. dankjewel. Hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi. Het blijft een hele mooie plaat. Het is van de police in every breath you take kwart voor vier geworden op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Wij zijn er nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Uh, Benno met uiteraard heel veel nieuws uh, rondom uh, de Grand Prix. Ja. En uh, andere berichten die uh, zeg maar uh, in het uh, dorp uh, van evenementen en uh, dingen die er uh, plaatsvinden, hoor je allemaal bij je eigen lokale radio. Precies. En dan gaan we nu eigenlijk ook uh, nou, een klein beetje toch wel naar het circuit, hè? kunnen we wel ja, zeggen. Ja, nou, of we naar het circuit gaan. We gaan Zo. twee dingen met elkaar combineren. We hebben, nou, het is vandaag de internationale dag voor fotografie en uh, ja, we hebben natuurlijk een eigen fotograaf in Zandvoort en zijn naam is Chris Schotanes en we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag Chris. Ja, goedemiddag jongens. Uh, alles goed met jullie? Ja, lekker. Helemaal wel. geweldig. Het is een spannende uitzending. Zeg Chris, even kijken. Het is jaarlijks op 19 augustus de internationale dag voor de fotografie. Er wordt stilgestaan bij de tussen Positieve invloed die foto's en fotografen hebben op onze samenleving... En 19 augustus is met een reden natuurlijk gekozen, want dat was namelijk de dag dat in 1839 de vroege fotografische methode door de Franse overheid werd vrijgegeven. En eh, daardoor kon iedereen in de wereld er gebruik van maken. Het was namelijk eh, deze methode uitgevonden door een Fransman... aangekocht door de overheid. En deze Fransman wordt sindsdien de officiële... tussen aanhalingstekens uitvinden van de fotografie beschouwd. En eh, daardoor staat deze dag bekend als World Photo Day. Nou, Chris, wist je dat? Nou, Benno, dat is een hele mond vol. Ja. De hele, de hele Wikipedia-pagina heb je zo. Want ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Ik had het ook heel even opgezocht waarom het 19 augustus was, maar ik moet, ja, wat jij vertelde klopt precies inderdaad, en, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik wist het ook niet precies waarom, ja. maar nu dus wel, en uh, ja, wat ik zeg, ik, ik fotografeer mijn hele leven al, een foto zegt meer dan duizend woorden, ja. is er wel een spreekwoord, en daar ben ik nu van harte mee eens, en ja, ik probeer al mijn hele leven met foto's mooie dingen te laten zien aan mensen. Ja, en wat, wat merk jij, uh, zeg maar, de, wat voor invloed jouw foto's hebben op de mensen? Nou, dat, dat, dat weet ik ook niet. Ja, ik maak geen uh, foto's van in oorlogsgebieden waardoor mensen gaan nadenken van is die oorlog nog wel nuttig op dat soort uh, grote wereldzaken. Maar ik probeer wel uh, mensen laten, uh, uh, een laten glimlaag om de mond te laten krijgen als ze mijn foto's zien in de kranten of in de bladen. En, uh, ja, en dat doe ik nog voornamelijk heel veel op het ski van Zandvoort. Ja. En um... Nou ja, ik, ik kan me zo voorstellen... ...je, je fotografeert niet uh, alleen op, op het screen, ...maar je maakt ook fotoreportages... En, ...en dat zal toch inderdaad... ...regelmatig toch wel een glimlachje opleveren? Nee, klopt, klopt. Ik doe natuurlijk ook heel veel... Uh, ...naast de oudsport ook heel veel uh, uh, feesten... En, en, ...en af en toe een bruiloft... ...maar heel veel, heel veel feesten doe ik wel... ...en dat, ja, dat zijn mensen die ja, vrolijk... En er is een reden voor zo'n feest in jubileum... Of, ja. of, ...of iets anders... ...en ja, dan proberen ik uh, uh, zo'n dag... mooi vast te leggen voor die mensen... Uh, en met vrolijke foto's. En dat ze dan uh, later, hè, een, een, een tijdje daarna, of wie weet jaren daarna... nog een keer het boek pakken op de foto's. Van nou, kijk eens hoe mooi ja, die dag precies. was. Ja. Dan hebben we toch die foto's maar mooi meer... Mooi, hebben we nog steeds als herinnering. Ja, ja, ja. ja, ja. Mijn, uh, mijn moeder, zij rustte in vrede... die had uh, maar liefst 85 fotoalbums <lacht> <voor, lacht> om op terug te kijken. En, uh, oh, en nou die ja, dat... heeft in de nadagen van haar leven... inderdaad regelmatig nog zo'n boek gepakt. En, uh, de, de, je, en dan zie je eigenlijk inderdaad die positieve invloed... Op foto's op mensen. Hè? Dat is wel fraai. Hè? Nou, dat is zeker waar. Want inderdaad, mijn ouders houden er nog steeds foto's bij. En uh, ja, iedere keer als wij komen, kijken we ook met mijn kinderen. Kijken we toch een pak van vaknemen een boek. En dan kijken we van, nou, van zo'n oh, boek ja. en, en dan, en ik, ik heb die boek al honderd keer gezien. Maar ik vind het nog steeds leuk om zo'n boek te pakken. Ja. En toch die foto's weer te kijken. Ja, ja, en uh, ja. ja en, en in de huidige wereld, iedereen is fotograaf. Want iedereen heeft een hele goede camera op zijn telefoon. Ja. Dus ja, leg die beelden vast. En, en, en, en sla ze ook op. En het uh, over. 20, 30, 40 jaar kijk je, oh ja, toen weet je al ja. zo en zo. En dat is onwijs mooi natuurlijk. En dat, ja, dat heeft fotografie natuurlijk teweeg gebracht toen het digitaal werd. Vroeger was je als fotograaf nog een beetje... Uh, er zat natuurlijk een handeling van ontwikkelen en afdrukken tussen. Ja. En nu, ja, je hebt instant resultaat. En dat kun je ook instant delen met de hele wereld. Met, met, met je familie in Australië. Of ook als jij wilde dat het naar de krant gaat en naar de andere kant van de wereld, kun je dat doorsturen. Ja, ja dus iedereen is fotograaf geworden in, in principe. Ja, precies. En ja, het, uh, bij foto's horen natuurlijk dan ook emoties. En emoties ja. waren... Uh, zeg Chris, ben je vandaag op het circuit geweest al? Ik ben even op het circuit geweest vanochtend. Hoe laat? Ja. Uh, ja, in de ochtend. Ik moest een vrijwillig, de, de vrijwilligers van volgende week. Uh, die kregen, hadden een dag, uh, een, een soort, uh, een dag waar, waar, waarbij ze werd verteld wat ze moeten doen volgende week. En uh, die zijn bij de gate en die zijn bij de poort. En al. Oh ja, ja. ja maar ik, ik begrijp waar je op doelt, de, de demonstratie. Uh, ja, ja. Die voor de, voor de deur, heb je die nog ja. vastgelegd? Die heb ik niet vastgelegd, nee, hmm. nee. Want ik was, ik was druk op het screen En eigenlijk pas uh, toen ik thuis was hoorde ik ervan. En, dacht, ja. Oh, ja, nou, ja. en nu is het wereldnieuws. Ja, nu <laughs> Maar ja, ja, Heb je niet je... iets gemist, Chris? <laughs> ja, oh. nee, nee, nee. Nou, nee, hoor, nee. Uh, nee ja. uh, Wat vind je ervan? Ja, het, het gebeurt nog eenmaal en... Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Maar het is toch al een beetje lachen dat, dat, dat uh, zeg maar de teams er helemaal geen last van hebben omdat er nog een ingang is? Nee, nee, nee ik ben dus binnengekomen, zonder dat erg Want ik ga altijd door de, door de zijingang. en daar is ook het, het, het, de, de, het crew-tent en de de en de, en de, en de, de vrijwilligers-tent. Dus jij ja, ik ga altijd via de ingang, daar moest ik ook zijn. Ja. En pas achteraf word ik, toen oh, zag ik in dat beeld en ik oh, dat is de hoofdingang. Maar ik zag, het enige wat mij opviel is dat alle vrachtwagens nu door die, door die zijpoort gingen. Dat is ja. Ja, ja, ja. Die hebben stilgestaan. En uh, toen wachten ik nu, ja, nu snap ik hem wel. Dat ze niet door de hoofdpoort konden. Maar Leuk, precies. Maar ja. het, het zei zo. Het zei zo. Voor de rest. Op het ski gebeuren gigantisch mooie dingen. Want, ja. ja Wat we het eens over hebben. Ja, nee, dat vind ik een heel goede om Heel goed. Nee, ja, ik ben nu de afgelopen week twee, drie keer geweest. Ieder, ik kom, om de dag kom ik even wat foto's maken voor het screen. Ja. Ja, iedere dag uh, komt er meer kleur op het screen. Meer vrachtwagens. Uh, de schilders zijn heel druk bezig al de hele week. Uh, met alles mooie uh, Een nieuw verfje. te krijgen de curbstones, uh, de reclameborden. Uh, ja, Pitsboxen, hè? Die had je gefotografeerd. hier. De de... Boxen, ja, ja. Oh. Ik vond het wel leuk, want de, de, de, de namen hingen er al boven. Ja. Maar de boxen waren echt... Compleet leeg. Was. Dat is ja. een heel, heel bijzonder beeld. Want ja, de rest van de week ga je het niet meer zien. Ja. Nu, staan eer, nu staan de eerste stellages ervan. Maar die waren echt compleet leeg. Dus dat was wel bijzonder om dat vast te leggen inderdaad. Ja. Zeg Christy, en... die, die vloeren van die pitboxen. Daar, daar zat ik mij een beetje over te verbazen. Dat zag er uh, ongelooflijk uh, gelikt uit. In het, je, volgens mij kon je er bijna van eten. Zo, zo schoon en ja. zo glimmend. Klopt, ja, klopt. Ja. Die zijn sowieso altijd wel redelijk goed onderhouden. Maar ja, met de Grand Prix wordt er nog een beetje extra aandacht aan besteed. En ja, de ogen van de wereld zijn ook gericht. Dus er moet alles pik aan span zijn. Ja, dus, ja ieder, ieder onkruidje ook. of ieder wat, wat ook groeit. En, en alles wordt er even extra, extra mooi gemaakt. En terecht. Ja, ja, en terecht. Ja, natuurlijk. En, en hoe ziet die. Uh, uh, dit is eigenlijk. Uh, het... Iets van de laatste twee weken, hè? twee, drie weken, dat het circuit uh, helemaal gesloten is? Of uh, vier weken eigenlijk al? Uh, zit vier, ja, ze het, het, het, het, het zijn vier weken voor de Grand Prix-datum en twee weken na de Grand Prix-datum. Ja. En ik was de eerste week dat zij dicht waren, was ik op vakantie. Maar toen ik terugkwam, uh, inderdaad, ja, ja, er, wordt, de, er lopen ongeveer 250 man rond. Oh ja? Dag nu. Uh, ja, de tribunebouwers, de, de tribunes staan nu, moet ik wel zeggen. Dus die, maar ja, alles... De, de, de, de, de doeken die je aan de zijkant op de tribune. En, en, en er worden nu allemaal stellage met reclame dingen over de, over de baan. Dus ja, het is nu ook, er staan twee, drie kraan op de, op, de, op de in de bochten. En, en ja, het is een kakofonie van mensen. En, en, en, en, en nu komen dan de teams binnen die dan uh, de hospitalities en de, de pitbox nu gaan inrichten. Dus ja. Het begint uh, zich te vullen. Ja, het, het wordt nu echt vol. Inderdaad. Ja. Er staan, op dit moment staan er inderdaad iets van. Nou, ik heb ze even niet geteld, maar ik denk dat er 50 vrachtwagens op het rechtstuk uh, ja. staan. <laughs> een heel imposant gezicht is dat inderdaad. Ja, en dat is natuurlijk uh, het is, het is een beetje hetzelfde als vorig jaar, dus ik wist een beetje wat er kwam. Ja. Maar ja, als je er toch weer tussen fietst en wat ik ben op het fietsje dan lekker. Uh, ja, dan denk je van jongens, dit is wel echt super gaaf. Ja. En uh, dat we dat maar mee mogen maken in Zandvoerdier, dat is toch wel gigantisch mooi. Ja, precies. Ja, echt een, een spektakel. Nou, uh, Chris, ja, uh, maak jij uh, tijdens uh, dit weekend uh, wat er uh, gaat komen, maak je ook uh, gebruik van een druk... Uh, Drone ...om uh, mooie foto's te maken? Nee, nee, drones zijn out of the question uh, in het weekend. Het luchtruim is ook uh, gesloten voor drones en, en uh, ook voor de kleine luchtvaart. Dus uh, ik geloof dat alleen de organisatie echt vanuit de VIA een, een drone licentie heeft. En, uh, ik heb uh, tot drie dagen geleden nog wat drone shots gemaakt van de opbouw en alles. En, uh, maar de, en tijdens de race, nee, ik sta liever ook dan gewoon lekker langs de baan... ...met mijn lange lens om mooie foto's te maken van de actie. Ja, oké, okay, jij, mag, jij mag, jij bent een van de weinigen die langs de baan mag staan. En... Ik, mag, ik, mag, ik ben in de, ja, in de gelukkige omstandigheid dat ik langs de baan mag staan inderdaad. Ik fotografeer onder andere voor het SQI en de organisatie van de DGP en ja, die willen ook een hele mooie actiefoto's hebben. En, uh, ja, ik mag dan langs de baan staan inderdaad. Ja, klopt. Oh. En levert dat niet uh, behoorlijk wat druk op uh, op je schoudertjes, uh, Chris? Want je moet natuurlijk wel de, de mega mooiste plaatjes maken. <laughs> ja, klopt. Uh, ja, druk sta ik meestal niet zo erg bij stil. Ja, okay. uh, als je achteraf denkt van... Uh, ja, je mist misschien wel eens een shot, maar daar komt weer een ander mooi shot voor terug. Ja, dat is fotografie ja, ook. Ja, ja. Dat is hetzelfde. Dat heb ik ook wel bij een jubileum. Of bij een V, dan mis je denk je net het moment van, oh ja, dat had ik weer even willen hebben. Maar ja, okay. dan moet je met een filmcamera gelopen lopen. Dan, dan, mis, ja, dan mis je ja. allemaal niet. Maar dat is, weet niet de fotografie. Dus. En, en, mijn, en mijn hart zit toch bij de fotografie. Ja, precies. En eh, zeg Chris, eh, volgende week zondag eh, dan, eh, nou, dan gaan ze van start. Een uh, uurtje of drie, geloof ik. En dan ja. um, op hoeveel meter komen ze dan langs je heen razen? Het hangt ervan waar ik sta. Ik heb, ik heb een beetje wel... Waar sta je? Ja, ik sta bij de start uh, in het verlengde van de Tarzanbocht. Dus dat ik dan als waar, ik heb dat shot vorig jaar ook gemaakt. En ja, daarvoor ook. Ik heb het al overlegd, wat zullen we doen dit jaar met, met, met mensen die mijn foto's gaan gebruiken? Maar ja, dat, is het, dat vind ik zelf het motion shot. Dan dus... zie je de, de, de, de auto op je afkomen, een stukje pitstraat. En de hele rij tribunes die ook aangebouwd zijn. Oh, ja. dus in, de achter, in de achtergrond zie je het reuzenrad. En nog een beetje de contouren van, van het dorp. Dus ja, dat, dat, dat vind ik de pakkerste foto van de Grand Prix. Dan heb je alles in één shot. En het dorp, en de, de Duitsland en de mensen en de familie die van start gaan. Dat is voor mij de foto van, van, van de grappie van Zandvoort. Ik ken ja, dat beeld. Ja, zeker. Ja, en dan ja, al die de auto's de... die op elkaar klappen dan natuurlijk. En als de Radmax nee. Verstappen langs is geweest. De afgelopen twee jaar ging het goed, maar ja, het kan altijd een keertje fout gaan, dat weet. Ja, dat weet je voor de mocht. Dat ja, is... je, weet, je weet het niet, het kan net zo goed ook volgende week. Uh, hozen van de race. Ja, ja, ja. ja. ja er is wisselvallig weer uh, voorspeld. Uh... Klopt, klopt. Ja. Ja. We gaan het zien. Gelukkig, of gelukkig, uh, laat ik het, nee, het voorspellen gaat af en toe niet zo heel goed bij, bij, bij de weersvoorspellers. Dus ja, ik kijk het een beetje twee dagen van tevoren aan. En ja. pas, ik denk dat we pas donderdag kunnen zeggen wat het zondag gaat worden. Ja, ja, ja, precies, precies, precies. Nou, Chris, wij wensen je een, een heel mooi uh, Formule 1 weekend. En nou, nou, we, gaan nou, je, we gaan je foto's zien natuurlijk op Facebook. En, ja, dat uh, klopt. Uh, en Chris Schotharnes, uh, die is, is, is uh, nou, ja, goed vertegenwoordigd op, op Facebook... En, um, en dankjewel afvast voor die foto's. Ja. Want het geeft veel wel een Klopt. En volg de socials van het squi En van de, de, uh, de Heineken-Rus van luanke De officiële uh, Instagram en, en, en Facebook. En daar, daar komen ook veel van mijn beelden voorbij. Dus okay. dan uh, kun, kun je daar ook zien. Hartstikke wein, hè. En Chris, dankjewel dat je even bij ons in de show wilde komen. Nou, graag gedaan. Jullie bedankt. En nog een goede uitzending. We even een uur na. Ja, ja en heel veel uh, plezier volgende week. Nou, dat ga ik zeker hebben. Want... Uh, om nog één ding, kijk, toen ik 14 was, in 85, uh, zat ik in de laatste uh, met de laatste Grand Prix. En hé, uh, klein jongetje en leuk en alles. En uh, nu doe ik al drie jaar dezelfde fotografie, dus ja, dat is wel een beetje een, een droom die uit is gekomen voor mij. Ja, zeker. Hartstikke leuk, Chris. Nou, okay. uh, Kerel, het gaat je goed. en uh, nou, we, gaan, jullie ook, jongens. we gaan het meemaken. Oké, okay, hoi, hoi. Tot een hoi, andere hoi. keer. Hoi, hoi. Hoi. Deze ritme, no puedo seguir. Ja, no sé qué más hacer para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero. Estoy más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Oh. Hace rato tengo sed de ti. Eerst het NOS nieuws van vier.